Say, I love you, boy. But I know you lie. I trust you all the same. I don't know. Me van Zandvoort.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 www.zfmzandvoort.nl your path No. There's no game. van De Lente.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 van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De belangrijkste beurzen op Wall Street zijn na drie dagen verlies weer gesloten met winst. De Dow Jones index noteerde 1,3% hoger en de Nasdaq won ook ruim een procent. Beleggers reageerden positief op de hervorming van het Amerikaanse financiële stelsel... die gisteren door de Senaat werd goedgekeurd. Ook de instemming van het Duitse parlement met een Europees noodfonds viel goed. De koersen stonden de hele week onder druk door de schuldencrisis in Europa. Op de Europese beurzen waren de zorgen de afgelopen dag nog niet voorbij. De AEX zakte aan het begin van de middag tot het laagste punt in een half jaar. Uiteindelijk bleef het verlies beperkt tot een half procent. De eerste week van de eindexamens heeft een record aantal klachten opgeleverd. Het landelijk actiecomité scholieren, het lax, kreeg tot nu toe ruim 65.000 meldingen binnen. Het HAVO-examen Nederlands leverde verreweg de meeste klachten op, gevolgd door het VWO-examen Management en Organisatie en het VWO-examen Biologie. VMBO-leerlingen klagen volgens het lax nog steeds minder dan die van HAVO en VWO. Vorig jaar kwamen bij het LAX in de hele examenperiode ruim 88.000 klachten binnen. Dat leidde bij drie examens tot een aangepaste normering. In Deurne is geen vogelgriep gevonden bij bedrijven die daarop zijn gecontroleerd. De controles zijn gehouden na een uitbraak op een kippenboerderij vorige week in, het Brabant, in de Brabantse plaats. Toen werden 28.000 dieren afgemaakt. Het ging om een milde variant van vogelgriep. Die variant is niet gevaarlijk voor mensen, maar voor de zekerheid nam het ministerie toch maatregelen. Het nieuwe college in Den Haag wil structureel 100 miljoen euro bezuinigen. Coalitiepartners PVDA, VVD, D66 en CDA snijden onder meer in de gemeentelijke organisatie en geven minder geld uit aan subsidies. Veiligheid en ouderenzorg worden ontzien. De coalitie investeert eenmalig 165 miljoen euro, vooral in mobiliteit, economisch beleid en de woningmarkt. Het weer vannacht nacht heldert, koelt af tot 6 graden. Er kunnen mistbanken ontstaan. Overdag op de zandvoort. zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, en beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. We met, met nu U de nacht.